Ranomi kromowi Jojo en Marleen Veldhuis hebben op het WK zilver en brons gewonnen op de 50 meter vrije slag. Zweedse Therese Alshammer won het goud. Voor kromowi Jojo was het haar derde medaille in Shanghai. Ze heeft goud, zilver en brons gewonnen. Het weerbewolking wordt dunner en in het westen breekt langzaam de zon door. Staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar een graad of 18. Vanaf morgen zonnig en steeds warmer. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Alleen een bericht voor treinreizigers tussen Nijmegen en Os ligt het treinverkeer stil. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Me, me. Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dal.nl. DAL Express. Excellence. Simply delivered.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 De lijn. Met Ronald Boot. Goedemiddag en welkom bij aflevering 96186. We moeten nog iets minder dan een weekje wachten. Dan beginnen ze weer echt te voetballen. Maar we hebben wel een beetje voetbal vanmiddag. Natuurlijk kijken we terug op Ajax Twente... om de Johan Kruisgaal van gisteravond. En we hebben vanmiddag de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Malaga. Maar er is ook andere sport. Formule 1 bijvoorbeeld op de Hungaroring in Hongarije. Ronald van Dam, mooi weer daar? Uh, nee, in het geheel niet. Uh, lichte regen, alle coureurs op de grid op uh, intermediates. De tussenvorm tussen Slicks en uh, regenbal. En weg zijn met een goede start van de pole sitter Sebastian Vettel, de, de koploper van het kampioenschap. En daarachter Hamilton en Jensen Button, die zijn 200 onze Grand Prix rijdt op de derde plaats. Massa daar weer achter, de goede start van Nico Rosberg. Hoewel Alonso nu door wil komen, maar die verliest een plaatsje. En Mark Webber teruggevallen naar de zevende positie. Maar Vettel, de koploper in het kampioenschap, de Zilverse pole heeft voorlopig de leiding. Ja, het is uh, nat in Hongarije, ook daar nog uh, niet echt zomer. Amsterdam, atletiek, de Nederlandse kampioenschappen en die kamp ja, feestje in Amsterdam. Paar duizend toeschouwers hebben al mooie dingen gezien. De 1500 meter bijvoorbeeld met Bram Som. Normaal 800 meter loper is aan het trainen om zich nog te plaatsen voor de WK in Degu. Hij wil die 1500 meter. 100 meter finales hebben we ook gehad bij de mannen en de vrouwen. En dan hebben we toppers Daphne Schippers bij de vrouwen. 11.41 net boven de limiet voor Degu Op de 100 meter al geplaatst wordt Degu. Tjorendi Martina... Uh, bij de mannen 10 27 goed gelopen net voor Patrick van Luik. 1500 meter vrouwen, Marije Terra. En we hebben een prachtig gevecht gezien bij het discuswerpen bij de mannen. Erik KD en Rutger Smit tegen elkaar. Twee, ik mag wel zeggen, wereldtoppers. Gewonnen door Rutger Smit. 63 meter 52, KD tweede, 63.06. En dat zijn beide mannen die naar het WK gaan. En ook volgend jaar naar de Olympische Spelen. Er wordt gehongbald in Hoofddorp tussen de Pioniers en Neptunus. Theo Plasjar. Neptunus al geplaatst voor de playoffs en Pioniers was dat nog niet tot voor gisteren, Maar gisteren speelden ze ook tegen elkaar in Rotterdam. Toen won Pioniers verrassend, maar wel heel goed met 4-1 van datzelfde Neptunus. En daardoor is ook de plaatsing voor Pioniers voor de playoffs een feit voor het tiende jaar op rij. En dat is knap voor het team van Robert Klaver waar het voor Neptunus gewoon een plicht is om hier te plaatsen voor de playoffs. De wedstrijd is om half twee begonnen. We zitten nu in de derde slagbeurt en de Rotterdammers leiden met 0-2. En er is straks ook nog Motorsport vanuit België, lommel. In deze uitzending van Langs de Lijn, die tot 6 uur duurt vanmiddag. Next Emotions van de Rolling Stones. We gaan even napraten met Bob van der Tak... over de laatste dag van de wereldkampioenschappen zwemmen in Shanghai. Bob, um, 50 meter vrije slag, zilver voor Chromo with Giorgio en brons voor Marleen Veldhuis. Was er niet een beetje op goud gerekend? Nou, gerekend is misschien een groot woord. Gehoopt wel, terwijl ik heel even onbeleefd door het Amerikaanse volkslied heen praat. Maar dat moet dan maar even. Uh, ja, Kromo Jojo ging natuurlijk als snelste door naar de finale gisteren. De snelste tijd in de halve finale. Ja, en dan hoop je altijd dat dat in de finale ook lukt. Dat hoopte ze zelf uh, natuurlijk ook. Maar uh, ze kwam de echte pure sprinster Therese Altshammer... Die kwam ze tegen. Die uh, Alzheimer die werd gisteren nog geklopt door Dekker op uh, de 50 meter vlinder. Er was misschien wel extra gebrand vandaag om het dan op die 50 meter vrije wel te doen. En dat lukte dus in een tijd van 24-14. Kromo Widjojo e 24-27. Dat was eigenlijk een keurige tijd. Hoor. Een nieuw persoonlijk record. Dus daar kun je eigenlijk weinig van zeggen. En uh, wat de prettige verrassing was op die ja. 50 meter vrije slag... was uh, Marleen Veldhuis Helemaal natuurlijk. Helemaal terug, hè? He? Ja, precies. Good old Marleen Veldhuis. Het verhaal is bekend natuurlijk. Comeback gemaakt na haar zwangerschap. En dan een medaille pakken op haar 50 meter vrij. Want dit is echt het nummer waarop zij zich richt. Ook richting de Olympische Spelen van Londen. En dit zal een enorme stimulans voor haar zijn om op de ingeslagen weg door te gaan. Heel knap dat je zo terugkomt weer op dit niveau. Dus ja, twee medailles. Ik was er eigenlijk wel tevreden mee. Keurig met de laatste tonen van het Amerikaanse volkslied. Monique oh ja, Nijhuis, 50 meter, school, zevende. Uh, Min of meer verwachten. Ja, dat was moeilijk uh, om daar uh, te stunten. Want uh, de echte schoolslagkanonnen. die waren er eigenlijk allemaal. Zoals uh, Rebecca Sony, Liesel Jones, Julia Efimova. En de echte sprinter uh, was er ook, Jessica Hardy. En die won uiteindelijk voor uh, Efimova. En uh, Sony en de Nijhuis konden echt niet meekomen. in uh, dat internationale geweld. Uh, Ze won wel ietsje sneller dan in de halve finale gisteren. Toen 31-40, nu 31-33. Maar een hele spectaculaire Verbetering was dat natuurlijk niet. Maar goed, als je het toernooi overziet wat Monique Nijhuis hier gezwommen heeft... dan mag ze niet heel ontevreden zijn over dit WK. Ze heeft twee finales gezwommen, op 50 dus vandaag en al eerder op 100. Plus ook nog een Olympische limiet op die 100 meter schoolslag. En uh, dat is uh, natuurlijk een prettige gedachte richting het volgende seizoen. Ja, de vijfde plaats voor de x 100 meter wisselslag, nou, dat is toch ook verrassend. Ja, op zich knap. Geen medaille, maar wel een goede prestatie om vijfde van de wereld te worden op dit nummer. De mannen gingen vanmorgen als derde door. Maar ja, in die estafettes is dat altijd heel verraderlijk, Omdat veel grotere landen vaak in de ochtend met een b ploeg zwemmen. Nederland eindigde vanmorgen bijvoorbeeld voor Australië. Maar Australië had nu vier andere zwemmers in het water. Een compleet nieuwe dus ja, die hebben wij die eens vier als... andere, denk ik? Hè? Nee, nee, precies dat wil ik net gaan zeggen. Wij hebben er eigenlijk maar vier. Nick Drieberger, Lennart Stekelenburg, Juri Verlinden en Sebastiaan Verschuren. Die zwommen dan wel ietsje harder dan in de series vanmorgen... Of hier viertiende, Maar ja, daar red je het dan niet mee. Want die Australiërs eh, die gaven even flink gas. En die wonnen zelfs nog bijna het goud. Dat ging overigens naar Amerika, zoals verwacht. Duitsland werd derde. Maar nee, dit was echt wel het hoogst haalbare. Gewoon een goede prestatie van eh, Driebergen, Stekelenburg, Verlinden en Verschuren. En tenslotte zelfs nog een wereldrecord op de 1500 meter vrij. Ja, dat was uh, ongelooflijk. Dat uh, record van Grant Hackett, dat uh, verdween uit de boeken inderdaad. Het record van uh, tien jaar geleden alweer op het uh, WK, destijds in uh, Fukuoka in Japan. Zwom Hackett, die magistrale tijd. Magistrale tijd. En uh, ja, de plaatselijke favoriet hier, Sun Yang, die uh, deed het uh, vandaag dus nog beter dan Hackett. En het was heel erg spannend, want het kwam echt aan op uh, de laatste meters. En je zag uh, die lijn, die rode lijn die altijd bij de televisie zo mooi in beeld gebracht wordt dan van het wereldrecord. En je zag hem er langzaam, maar zeker toen hij op de finish afging, uh, voorbij zwemmen. En een fantastische nieuwe toptijd van 1434 14, 34, 14. En uh, een mooie afsluiter uh, van dit wereldkampioenschap. Oké, okay, bedankt Bob. En uh, goede thuisreis. We gaan uh, naar Hongarije, naar Hungaro-ring. Uh, Roland, je vertelde dat het begon met een beetje regen. Hoe is het verder gegaan? Ja, dat, uh, dat valt er nog steeds. Zo'n, ja, Amerikanen zouden zeggen een drizzle, hè? Wij noemen dat een beetje een motregen. Maar nog steeds is het nat. Er ontstaat wel een beetje een droge lijn. Dus ik ben benieuwd hoe lang die intermediates het uh, gaan uithouden. Maar we hebben inmiddels wel een nieuwe koploper. En dat is namelijk Lewis Hamilton. Die heeft uh, Vettel te grazen genomen en meteen al een gaatje geslagen van drie seconden. Daarachter dan Jensen Button, de teamgenoot van Hamilton bij McLaren... die de laatste twee races trouwens onvertaandelijk uitviel. Die heeft nu ook uh, Vettel in het vizier. En daarachter dan weer op de vierde plaats Nico Rosberg voor Fernando Alonso en Felipe Massa. De twee Ferrari-coureurs en dan Weber op de zevende positie. Maar er lijkt een beetje een kentering in de Formule 1-strijd. Want Vettel is dus niet meer zo dominant met zijn Red Bull als in het begin van het seizoen. Hij heeft in de laatste vier races ook maar één overwinning geboekt. Had dat moeilijk in de vorige Grand Prix een week geleden in Duitsland. problemen met zijn achterremmen. Maar... Ja, de concurrentie zit niet stil. Red Bull had de beste auto. Formule 1 is ook een, een wedstrijd tussen techneuten. Die kijken natuurlijk een beetje naar de concurrentie. Wat werkte wel bij die auto van de concurrentie wat niet? Gaan dat kopiëren? En zo zie je dat McLaren en Ferrari langzamerhand een beetje de achterstand op Red Bull hebben ingelopen. En Vettel het dus moeilijk heeft. Hij uh, hoopt, kan niet trouwens beter maar niet winnen hoor. Dat klinkt misschien heel gek. Maar in de laatste zes edities van deze Grand Prix in Hongarije. De man die wereldkampioen werd dat jaar. Bon niet in Hongarije, dus uh, dat is misschien al wel weer een, een aardige boodschap voor Vettel. Maar ja, die wil gewoon winnen, het goede gevoel terug. Maar vooralsnog is het Hamilton, de man die een week geleden in, in Duitsland toesloeg... die de leiding in de race stevig in de handen heeft. De tweede plaats Dus Vettel, meer zit er even niet in. En Button, die loert de man die zijn 200e Grand Prix rijdt vandaag hier in Hongarije. Hij is dus jubelaars. En van de ene snelheidssport naar de andere motorsport in Lommel. De MX2-cross uh, met uh, Sebastian Timmerman. En die heeft gekeken naar Jeffrey Herlings die het goed heeft gedaan in de eerste mars van die MX2-wedstrijd. De grote prijs van België is de elfde wedstrijd uit een serie van 15 in dit seizoen. 16 moet ik trainen, nee 15 zijn het er in dit seizoen. Herlings tweede in de stand om de wereldtitel achter zijn teamgenoot Ken Rotschen. En die twee maakten er een mooie strijd van in de eerste mars. Op dat moeilijke zandcircuit van het Noord-Belgische Lommel Rotgen pakte de kopstart. Herlings kwam vervolgens in de eerste ronde alweer voorbij. En breidde zijn voorsprong uit tot een seconde of negen. Le leider dus soeverein. Maar ging toen in de fout. Ging onderuit. Hortsen kwam terug. En zo kregen we in het tweede deel van die eerste ronde een hele mooie strijd. Tussen Ken Hortsen, de Duitser, en Jeffrey Herlings. Hortsen ging als leider de laatste ronde in. Maar stuitte er vervolgens kei en keihard af. stond echt een seconde of twintig beduust naast zijn motor. Herlings ging vervolgens onbedreigd naar de winst in die eerste mars, Rotzen wordt wel tweede. Betekent dat Herlings maar een paar puntjes inloopt. Drie punten om precies te zijn in de stand om de wereldtitel. Hij stond er 27 achter, staat er dus nu 24 achter. Rotzen behoudt dus wel voorlopig nog ruim de leiding. Maar er komt nog een tweede mars. strakjes. Rond de klok van 5 over 3 gaat die tweede mars van start. En dan gaan we kijken of Herlings erin gaat slagen om voor de vierde keer dit seizoen een Grand Prix te winnen. Die eerste mars was in ieder geval een mooie strijd. We hebben ook... De eerste mars gaat in de MX 1-klasse, dus zeg maar de koningsklasse van de motorsport. Marc de Reuver trainde gisteren goed, mocht als vijfde een positie zoeken achter het starthek. Maar de eerste mars bracht hem geen geluk, hij ging drie keer onderuit en staakte uiteindelijk voortijdig de strijd. Antonio Caroli, de Italiaan regerend wereldkampioen die ook dit seizoen aan de leiding gaat in de stand om de wereldtitel, wint daar de eerste mars voor de thuisrijder Clement de Sal. Over een kleine 50 minuten dus de tweede mars in de MX 2-klasse. Kijk of hij... Dan het duel weer kan winnen voor zijn teamgenoot en leider in de stand om de wereldtitel, Ken Rotsen. On a pas pris la peine se rassembler un peu avant que le temps prenne. Nos envies et nos voeux, les images, les querelles. Du passé rancunier on forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés.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 Met Lelong de lage route. FC Twente pakte gisteravond de eerste prijs van het seizoen, de Johan Cruijffschaal. De Tukkers versloegen in de arena Ajax met 2-1. Brian Roes maakte vanaf de rand van het strafschopgebied de winnende. Toch was de winnende trainer, Co adriaanse in de afloop kritisch. Ajax was de dominerende partij. Er is veel in balbezit geweest. En Als wij in balbezit waren, hebben we toch te weinig mee gedaan. Te snel de bal kwijt, te lage handelingssnelheid. Uh, ja, dus daar ben ik niet zo tevreden over. Maar uh, ja, het, het ging om een prijs en uh, die hebben we gewonnen. Twente had het de hele wedstrijd moeilijk... en kwam kort na de rust ook nog eens met tien man te staan. De jonge Steven Berghuis maakte in de ogen van scheidsrechter Van Boekel... een schwalbe en kreeg zijn tweede gele kaart. Berghuis zelf was zich natuurlijk van geen kwaad bewust. Ja, ik, ik geloof het eigenlijk niet dat hij zo wil wil naar mij toe kwam rennen. Want ik werd toch wel echt uh, geraakt, moet ik zeggen. En, uh, ik vond het gewoon wel een penalty. Dus ja, dat is gewoon balen. En achteraf is dan die eerste kaart gewoon dom geweest. Ajax profiteerde meteen, want kort na het vertrek van Berghuis... maakte Tobi al de wereld 1-1. Een prachtig afstandsschot dat vierde lat in het doel ging. Ik zou zeggen, ik zei het eigenlijk... Ja, het is leuk als je een doel maakt maar... er komt weer een cliché naar boven. Je wilt liever winnen. Liever prijzen uh, op je naam. En uh, het is jammer dat het niet gedaan is. En uh, zeker denk ik dat er een team... Voor de beginnen felicitatie van Twente, maar ik denk dat er een team uh, moest winnen vandaag was Ajax. Ook de kerstverse Ajax Theo Jansen vond dat zijn ploeg de winst had verdiend. Ik denk dat wij uh, vanaf het begin van de, de betere ploeg waren. En eigenlijk uh, hun onder druk zetten wat hun bij ons zouden doen. Dat hebben we hun gedaan. En, uh, positioneel kwamen we steeds goed door en uh, de opbouw was prima. Alleen op het einde maken we denk ik verkeerde keuzes. En, uh, ja, maar dat is iets waar we van moeten leren en uh, dat we de komende weken beter moeten doen. Voor Janssen was het een bijzondere wedstrijd, want hij speelde het afgelopen seizoen nog voor fc Twente. Toch was er iets anders wat, voor, wat het voor hem echt bijzonder maakte. Het was vooral bijzonder dat ik natuurlijk aanvoerder was vandaag. Uh, de eerste officiële wedstrijd, eerste wedstrijd voor mij bij een nieuwe club, uh, tegen jouw club. En dan ook nog eens aanvoerder zijn, dat was bijzonder. En, uh... Ja, daar maakte we een dolletje over. En dat dolletje maakte die met de aanvoerder van FC Twente, Peter Wissgeroff, toen ze het veld opkwamen. Voor Wissgeroff was de winst van de Johan Cruijffschaal belangrijk. Terwijl de wedstrijd van aanstaande woensdag in de voorronde van de Champions League belangrijker lijkt. Wat een trainer altijd zegt is de eerste ronde is de belangrijkste. En dat was nu de Johan Cruijffschaal. En, en, en ook net wat de trainer zegt. Uh, Twente heeft nog niet zo heel veel prijzen gewonnen in, uh, in de historie. En uh, dat zijn een stuk of vijf en, en nu een stuk of zes. Dus uh, dat is gelijk uh, 20% meer, wijze spreken. Dus, dus elke prijs is, uh, is mooi meegenomen. En we zijn, uh, we zijn fit. Dus we moeten ook weer, uh, het is begin van het seizoen, dus we moeten ook gewoon uh, woensdag weer fit zijn uh, voor die andere wedstrijd. De trainer van Ajax, Frank de Boer, stond na afloop met lege handen. Maar teleurgesteld was hij zeker niet. Ik heb hele goede dingen gezien. We hebben eigenlijk 90 minuten gedomineerd. En natuurlijk weet je dat je na 10 man dat je helemaal gaat domineeren. Dat is inherent dan tegen 10 man. Dat zij meer achtergelopen. Maar daarvoor...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 Frank de Boer over de 2-1 winst van Twente op Ajax zijn ploeg... gisteravond in de strijd om de Johan Cruijffschaal. We gaan naar Ronald van Dam. Komt er al een beetje tekening in de strijd in Hongarije? Nou, het is vooral uh, even chaos in de, in de pits... in de positieve zin van het woord trouwens. Ook Want iedereen besluit nu toch maar die uh, intermediates... in te ruilen voor Slixer, voor de gladde droge weerband... omdat er een droge lijn ontstaat. Het regent even niet nu in uh, Hongarije... maar de buienradar liet, zo meteen, uh, liet net even zien dat toch wel weer wat water deze kant op komt. Dus het belooft een interessante middag te worden. Ja, dit is eigenlijk de nachtmerrie van elke coureur en ook van elke teambaas op de pitmuur. Want ja, wat moet je beslissen? En het kan zo snel weer gaan veranderen. Maar op dit moment lijken slicks toch de beste en de snelste banden. En dus is iedereen zo'n beetje nu overgeschakeld. En dan hebben we, zowaar, Michael Schumacher... die doorrijdt op die intermediates aan de leiding in de race. Nou, dat was ook lang geleden dat we Schumacher hebben gezien in die positie. Achtervolgd nu door Lewis Hamilton, die wel binnen is geweest... om die slicks op te halen. Hij is dus nummer 2 in de race. Dan Vedel, dan Button, dan Alonso. En dan Mark Webber nu op de zesde plaats. Ja, de Hungaro-ring is de Grand Prix. Als we even duiken in de geschiedenis, die in 1986 Zandvoort van de kalender verdrong. En nu al weer voor de 26e keer wordt hier op dit korte circuit, 4,3 kilometer. Het lijkt een beetje op Monaco qua lengte, een Grand Prix gehouden. Zo, ja, wat is het is 12 kilometer ten noorden van Budapest. Leuk circuit, eh, maar vaak toch wel een optocht. Maar vandaag zou het dus allemaal wel eens wat anders kunnen zijn door de weersomstandigheden. Nu Hamilton in de aanval bij Michael Schumacher, die nog heel even van zijn koppositie mag genieten. En dan ingerekend zal worden door de snelste man op dit moment op de baan, de Brit Lewis Hamilton met McLaren. In het Olympisch Stadion staan ze klaar voor de 110 meter hoorden. Ja, dan missen we natuurlijk één man. Hè? Gregory Sedok. Hij is niet aanwezig, want hij is geschorst. Was drie keer niet aanwezig op de plaats waar hij had gezegd dat hij zou zijn. Voor eventuele dopingcontroles. En dan uh, three strikes, dat weet jij ook, Ronald. Ja, dan, dan ben je, ben je out. uit, hè? Ja. En dat is hij. En dus een 110 meter hoorde met wel Marcel van der Westen. De regerend Nederlands kampioen. Vijf keer al in totaal Nederlands kampioen geworden. En hij wil graag heel hard gaan lopen. Maar moet dan harder lopen dan zijn persoonlijke record. Dat staat op 13.56. Om naar goed te mogen dan moet je 13.47 lopen. Dat had onze grote vriend Gregory Sedok wel al gedaan. Maar mag daar niet naartoe. De limiet voor de Olympische Spelen, 13.43. En daar wordt ook naar gekeken. Eén baan blijft er leeg. Het is Eelco Sint-Nicolaas die volgens mij nog steeds bezig is met polstok hoogspringen. Want dat is een meerkamper die inderdaad niet start. Eh, wel eh, bijvoorbeeld Ruben Essayas van Rotterdam Atletiek en Ingmar Vos. Dat zijn ook goede lopers. Maar de allerogen zullen op Marcel van der Wester gericht zijn. Die goed weg is en eh, meteen de leiding... Neemt Noblesse Oblige. Want normaal gesproken moet hij ver en ver voorkomen bij de andere. Hij loopt een goede race. Raakt de poortjes niet aan. en komt als eerste over de finish. En zijn tijd is 13.77. Met een klein beetje tegenwind. Dat speelt ook Parten. Men had gehoopt dat de wind ietsje anders zou staan. Zodat er nog ietsje harder op de sprintloopnummers gelopen kon worden. 13.77. Je wordt er wel voor de zesde keer in je leven mee. Nederlands kampioen Marcel van der Westen. Maar het is niet genoeg om de limiet van Goed te lopen. Datzelfde uh, gold ook voor Melissa Boekelman bij het kogelstoten. 18 meter 10 was de limiet. Zij kwam tot 17,73 en dan krijg je wel een mooie medaille. Maar ben je toch teleurgesteld omdat je nog niet die limiet hebt gelopen? Ik zei al eerder dat Daphne Schippers en Torelli Martina de korte sprint de 100 meter wonnen. En ook zij had een klein beetje tegenwind en dat speelde ook hen parten bij een uh, hele goede tijd. Met name Daphne Schippers die had graag 11,27 gelopen om naar de Goed te mogen, waar ze ...toch wel naartoe mag op de 200 meter, maar ook de korte sprint wil ze daar graag uh, lopen... Maar dat lukte niet door die tegenwind. We gaan nog een aantal aardige nummers krijgen. Uh, wat te denken van de 800 meters en de 200 meters. Zowel bij de mannen als de vrouwen. En we krijgen ook nog uh, bijvoorbeeld het kogelstoten. Allemaal leuke dingen. En we gaan weer eens een hele oude bekende. Simon Vroemen. Volgens mij loopt hij tegen de 80. Die gaat uh, de 3000 meter stiepel lopen. Nadat hij uh, terug is van een uh, schorsing. En van het stoppen met de atletiek. Benieuwd of hij weer op de stiepel de 3000 meter om 10 over 3 iets aardigs kan gaan doen. Dan gaan we echt naar Street Strikes Your Out. Uh, we gaan naar honkbal Theo Plasjaar bij Pioniers tegen Neptunus. In de achtertuin van collega Houtkamp nog steeds 0-2. En als de heren op tijd thuis willen zijn vanavond, dan gaat dat lukken. Want de wedstrijd verloopt zeer snel. We zijn een uurtje bezig en we zitten al in de vijfde slagbeurt. Stand nog steeds 0-2 in het voordeel van Neptunus. Dat het eerste punt in de schoot geworpen kreeg door twee keer schijn op, op honkloper Dille. Die heel eenvoudig dus die 0-1 kon laten aanteken. En het tweede punt was een aanval uit het boekje. Vernooy met de honkslag verder gebracht op een kort tikje van Bazuin. En de opofferingsbal in het midveld van Wagenaar was voldoende voor Vernooy om de 0-2 te laten aantekenen op het bord. Terwijl er weinig gebeurt op dit moment in de wedstrijd. Nu een mooi dubbelspel aan de kant van Pioniers... dat de scoringskans voor Neptunus ongedaan maakt. We hebben al 17 vangballen gezien en slechts drie hits. En dan weet je dat er weinig gebeurt rondom de honken... En de score blijft steken voorlopig op 0-2, Nog steeds voor Neptunus. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Mark Twisson. Nederlandse pensioenfondsen hebben vorig jaar beter gepresteerd dan de fondsen in de meeste andere ontwikkelde landen. Het heeft een gemiddelde rendement berekend van alle landen, de OESO. En die kwam uit op 3,8 procent. Nederlandse pensioenfondsen haalden 6 procent. De pensioenbeheerders hebben het overgrote deel van hun kapitaal niet in aandelen, maar in obligaties zitten. Syrische troepen hebben met tanks de stad Hama bestormd. Er zouden minstens 45 doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Volgens een arts wordt er door tanks en scherpschutters... willekeurig op mensen geschoten. Een Iraanse man die zwavelzuur in de ogen van een vrouw had gespoten... hoeft niet als straf hetzelfde lot te ondergaan. De slachtoffer heeft op het laatste moment gezegd... dat ze afziet van vergelding. De vrouw is door het zwavelzuur verminkt in haar gezicht en blind geraakt. De slachtoffer zegt dat ze nooit is uitgeweest op wraak. Zij eist wel een schadevergoeding. En dat zijn de uit het nieuws. Gisteravond begon het voetbalseizoen officieel met de strijd om de Johan Kruisschaal. Twente versloeg in de arena Ajax met 2-1. Vanmiddag oefent Feyenoord voor de laatste maal voor dit seizoen, neem ik aan de Roland van der Gier. Ja, vrijdag staat de eerste competitiewedstrijd al op het programma. Een paar kilometer verderop op Woudenstein moet de ploeg van Ronald Koeman dan aantreden tegen Excelsior. En dit is de eerste en gelijk ook laatste oefenwedstrijd. Onder leiding dus van de opvolger van Mario Been, Ronald Koeman. Op dit moment staat uh, men op het veld nog even stil bij het verleden. Oftewel, er wordt afscheid genomen van John Dal Tomasson. Tegenwoordig assistent van Excelsior en van André Bahia. Die vertrokken is naar het uh, Turkse Samsung-spoor. Bloemetjes, een schilderijtje. En dan kunnen we vast gaan kijken hoe fijn er tevoor staat tegen Malaga. Want dat is de tegenstander, de club die al 58 miljoen heeft uitgegeven aan uh, nieuwe aanwinsten. En, uh, een stapje wil maken in de Spaanse competitie. En daar de hulp van heeft ook een groep onder meer van Joris Martijn en Ruud van Nistelrooy. En het leuke voor het publiek vandaag is dat beide straks aan de aftrap staan bij Malaga. Bij Feyenoord, ja, wat problemen zou je kunnen zeggen. Nogal een waslijst met geblesseerde Swerts, Darley en Martins Indy stonden daar al op. Maar Nelon, waar Dani Fernandes en Bart Schenkenveld staan inmiddels ook op dat lijstje. En dus is het in de eerste wedstrijd van Ronald Koeman al een beetje puzzelen wat betreft de opstelling. En verlaat hij eigenlijk het veilige 4-3-3-systeem? Kan hij niet anders dan met twee spitsen spelen? Hij speelt straks met Mulder in de goal, met Leerdam, met De Vrij, met Vlaar en met Ramstein. Van het Excelsior gekomen als ze linksachter ver. Hij is er nog steeds op het middenveld met Klaasie El Amadi en Van Haarden. En voorin Sekou Sissé en Guillaume Fernandes. En dat zijn dan de Elf die het moeten gaan doen. Een wat wisselend verlopen voorbereiding van, van Feyenoord. Natuurlijk gedomineerd door het vertrek van Mario Been en de onrust bij de club. Nou, inmiddels is men in wat rustiger vaarwater gekomen. Maar is de blessurelijst dus aanzienlijk. En zal het voor Ronald Koeman van deze wedstrijd afhangen... Ja, hoe hij zijn basisopstelling komende vrijdag tegen Excelsior gaat invullen. Veel sterren dus bij de tegenstander bij Malaga. Want ook Santi Carzorla, de speler die voor 22 miljoen deze week... maar even werd overgenomen van Villarreal, die staat aan de aftrap. Leuk elftal om tegen te spelen, goed elftal. Maar we kijken natuurlijk vooral hoe Feyenoord ervoor staat... met het over de eerste competitiewedstrijd... Het over een paar minuten in de Kuip, die uh, vol zit, gaan we zo beginnen. We gaan kijken in Budapest bij Ronald van Dam. Ik ben blij dat ik dat probleem s morgens niet heb, Ronald. Uh, gaat het regenen of niet, uh, wat banden moet ik omdoen? Ja, toch heel veel uh, vakantiegangers uh, hebben er problemen ook. Uh, maar goed, die hoeven ze dan niet om hun uh, bandenkeuze te, uh, te gaan zitten pijnzen wat ze daarmee gaan doen. Maar deze Formule 1-coureurs is wel, uh, ze rijden nu allemaal op sliks. En ja, McLaren heeft het heerlijk naar zijn zin op dit moment. Hamilton aan de leiding. Daar zijn ze echt ineens weer vol vertrouwen na die overwinning in Duitsland een week geleden. Jensen Button, zijn teamgenoot nu op de tweede plaats. Die ging... Uh, Sebastian Vettel voorbij. Ja, en Vettel, hij heeft het moeilijk met zijn Red Bull Renault. Rijdt op de derde plaats. Stond uh, een week geleden in Duitsland voor het eerst dit seizoen niet op het podium. Hij heeft nog altijd de straatlengte voorstond in het wereldkampioenschap van 77 punten op de nummer 2 Mark Webber. En 82 punten op de nummer 3 Lewis Hamilton. Dus je zou zeggen, zoveel is er voor het Duitsers nog niet aan de hand. ...de regerend wereldkampioen, Maar we zien dus dat de concurrentie een inhaalslag heeft gepleegd. Met name McLaren. Ja, en als dit de voorbode is voor de rest van het seizoen... ...dan kan het misschien nog wel eens heel spannend gaan worden in het tweede deel. Want dat was het zeker niet in de eerste helft van het seizoen... ...met de, de dominantie van met name Sebastian Vettel en het team van Red Bull... ...dat alle Grand Prix dit seizoen van pole position heeft mogen vertrekken. En daarvan uh, in totaal nu zes heeft gewonnen. Zes keer Vettel en we hebben er geen enkele keer... Goed, achter die twee Webber nu op de vierde plaats. Hier loopt wat in op zijn teamgenoot Sebastian Vettel. Een Alonso vijfde. Rosberg, de Duitse van Mercedes, op de zesde plaats. Paul Di Resta ligt zeven. Doet het heel goed, die jonge Schot, die vorig jaar DTM-kampioen was. En nu rijdt voor Force India op de zevende plaats. Goodall Michael Schumacher, die deze Grand Prix natuurlijk ook al een aantal keren heeft gewonnen in zijn Ferrari-tijd. En hij was de laatste in 2004 die deze race van Paul won op de achtste positie. Massa had net even een ouderwetse spin à la Massa, negende. En de Japaner Kobayashi maakt op dit moment de top tien vol. Er zijn 20 ronden van de 70 onderweg, kortom. het is nog een heel lange middag, hoor. <laughs> Inmiddels aangeschoven hier in de studio Johan Kenkhuis. We gaan het hebben over uh, de wereldkampioenschappen zwemmen in Shanghai. Eerst even luisteren naar uh, degene die uh, vanmorgen presteerde. Twee medailles waren er voor de Nederlandse zwemteam uh, op de 50 meter vrije slagbeide. Brons voor Veldhuis en zilver voor Chromo Widjojo. Maar die baalde eigenlijk dat het zilver werd. Ja, klote. Goede tijd, goede race. Iemand sneller kan je niks aan doen.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 Ha, haar elleboog doet heel erg pijn. Maar goed, uh, zilver. het uh, is een mooie prestatie gewoon, Johan. Ja, zeker. En, en, ja, weet je, in, in een jaar voor de Olympische Spelen... als je dan een persoonlijk record neerzet... dan uh, weet je dat je goed bezig bent. Dat je goed traint. Dat je er dus zelf alles ver... aan gedaan hebt. Ja, en ik denk dat een goede tijd meer zegt... dan een, de kleur van de medaille in het jaar voor de Spelen. Kijk, Renome heeft een doel gezet. Ik wil goud halen in Londen. Als zij nu misschien goud had gehaald in een hele slechte tijd... Uh, dan ga je toch nadenken van wat heb ik de afgelopen twee jaar eigenlijk allemaal gedaan... en wat moet ik veranderen om volgend jaar wel een goede tijd te hebben. Dat hoeft ze nu niet te doen. Ze is goed bezig, het plan is goed. En uh, ja, daar gaat ze gewoon mee verder vanaf ja. september. Het verhaal van Marleen Veldhuis kennen we allemaal. Ze is op de weg terug naar een bevalling en een uh, kind dat ze gekregen heeft. Zij was wel tevreden met brons. Ja, het is dus, uh, ja, dus goed. Heel goed voor mij. In de beste tijd van het seizoen, daar kwam ik voor... En, uh... Ja, dan pak keer een bronzen medaille. Dus. Uh, ja, ik ben er heel tevreden over. De race die ging zoals je hem wilde? Ja, nou ja, volgens mij wel. Het ging in ieder geval snel voorbij. Dus uh, nee, ja, ik. Uh, ja, dit is. Uh, ik ben hier gewoon heel blij mee. In die baan 7, ik dacht uh, zo op tv te zien, die gaat misschien nog wel even goud pakken. Had je, dat, uh, had je dat misschien nog uh, voor mogelijk gehouden? Nou, ik wist wel dat dat wel heel moeilijk zou worden. Maar ah, goed, ja, uh, je ziet, uh, alles is mogelijk, heb je gisteren ook gezien. En dat, dat, je moet eerst in die finale zitten en dan is het allemaal mogelijk. Maar 24-1 is, uh, is ook wel heel hard. Maar uh, daar heb ik nog een jaar de tijd voor. Ja, precies. Want uh, bedoel, uh, we hebben het nog altijd over de comeback. Ja. Wat bevestigt dit voor jou? Ja, dat ik op een goede weg ben. ben. Het woord comeback is bijna, vanaf nu uh, verboden terrein. <laughs> ik ben terug. En, uh, Ja, dus, ja mijn dochter is 14 maanden oud en ik sta hier met brons en gauw met, op de SVVetten. Dus, ja, ik ben hier uh, super blij mee. Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Inderdaad, moeder worden en dan dit weer kunnen? Ja, goed, nou, dus zijn, uh, Derek Torres heeft mij dat voorgedaan, dus wat dat betreft is het een goed voorbeeld. En, uh, Ja, van tevoren weet je natuurlijk niet of dat allemaal lukt uh, ja, wat je denkt dat je wil. En euh, nou ja, het blijkt dat het allemaal kan. Ik doe gewoon weer mee met de wereld, toch? Dus euh, ja, dat is ook een mooie bevestiging euh, dat ik euh, goed bezig ben. Lijkt me ook heel lekker dit, deze bevestiging richting Olympische Spelen. Ja, zeker. Ik, bedoel, euh, ik heb weer een mooie finale geswommen. Ik ben blij dat ik een stuk harder zom dan in de halve finale. En euh, ja. Ook voor volgend jaar uh, moet je gewoon je beste prestatie ooit neerzetten. En dan zie je wel wat eruit komt. En, uh. Maar nu is uh, dit even mooi. Marleen Veldhuis was dat. Uh, Johan, uh, de belangrijkste conclusie. Ik ben terug. Ja, absoluut. En wat ze zelf van tevoren aangaf. Hè, ik, ik wil gewoon weer een, een goede seizoenstijd uh, neerzetten. Een goede race zwemmen. En elk, als ik een medaille pak is dat heel erg mooi meegenomen. Maar die kans is toch wel heel erg klein. Uh, Marleen is denk ik, uh, sinds ze uh, moeder is... ook een stuk rustiger geworden in, in haar hoofd. Ze is uh, nog meer een volwassene sportvrouw geworden. Um, er zijn belangrijkere dingen in haar leven, dat is duidelijk. En, en ja, ze zwemt, haar race is ook nu het beste eigenlijk. Waar ze vroeger nog wel eens wilde gaan krabbelen op een 50 meter. Waar het bij de finish niet goed ging... omdat ze de ogen dicht had, prongelijk, al dat soort dingen. Uh, dat doet ze niet meer. Ze, is, ze weet goed wat haar raceplan is. Die voert ze elke keer uit zoals het moet. En... Uh, ja, ik denk dat zij uh, met deze bronzen plakken uh, met heel veel vertrouwen het Olympische seizoen in kan gaan. Ja, een andere uitspraak die mij verbaasde was dat ze zei: Het was snel voorbij. Kan het betekenen dat als, als het niet lekker loopt, dat het uren kan duren in je, in je eigen gevoel? Nou, 50 meter is altijd wel zo voorbij, ook al loopt hij heel erg slecht. Uh, goede races is het soms moeilijker terug te halen wat er nou zo goed ging. He, dat, dan dan, die beleef je toch meer in een, in een roes, in een adrenaline. Uh, uh, de kunst is echter wel om goed te achterhalen wat je dan zo goed hebt gedaan. Zodat je het de volgende keer ook weer op die manier kan doen. Uh, ik denk dat het meer met Marleen is. Ze was gewoon verbaasd over brons. En dat ze even niet wist hoe haar race is gegaan. Het was een, een volkomen verrassing. En uh, ja, dat maakt sport ook gewoon leuk. En zelfs op die leeftijd, na al die jaren, zich, jezelf weten te verrassen. Ja, dat doe je het uiteindelijk voor. Ja. Dan uh, Monique Nijhuis, zevende in de finale van de 50 meter schoolslag. Die weet zelf niet zo goed wat ze van de race moest vinden. Ja, nou, ik vind de tijd nog steeds niet spectaculair. Ik denk wel dat het misschien een iets betere race was. Maar ik weet niet, die 50 loopt gewoon nu op dit moment even wat minder. Maar goed, ik ben blij dat die 100 wel goed loopt. Want dat is toch wel waar ik voor ga het komende jaar ook. Dus ja, dan moet ik er maar even mee leven dat die 50 gewoon even het niet helemaal is. En ja, ik ben wel 7 dus wat dat betreft doe ik het ook niet zo slecht, maar... Ja, je wilt toch eigenlijk net even, ja, ook op die 100 en op de 50 net even iets, iets hogere klassering halen. Maar ja, ik denk dat ik overal natuurlijk niet heel ontevreden mag zijn over mijn optreden hier. En ja, het is niet anders, ja. Gisteren zei je ook, ik mis dus inderdaad die, die, die echte power. Hè? En dat is een beetje een gevolg geweest van, van je focussen meer op die 100. En in zo'n dag, dat constateren. Kun je er dan überhaupt nog iets aan doen, zo richting een finaal? Nou, ik had wel wat punten waar ik wat aan wilde doen. Ik wilde in ieder geval iets lager frequentie zwemmen. En proberen dan gewoon ja, wat meer water te blijven pakken. En ik had wel het idee dat dat wat beter ging. Maar goed, het is altijd heel moeilijk aan te voelen. Want gisteren had ik ook het idee dat ik het deed. En toen was het alsnog veel te hoog. Dus dat zijn toch dingen die... Ja, dat heb je niet natuurlijk in één keer een knopje. En het gaat goed of zo. Dus natuurlijk ja, zit je wel in je hoofd van... ja. Het loopt gewoon iets minder lekker. En, ja, ik open ook gewoon 31, op een 100. Maar dat zwem je dan net even zo anders. En het is gewoon heel moeilijk om dat voor een 50 dan in je hoofd te krijgen. Van, oh, ik moet het maar net zwemmen als een 100-opening. Want ja, dat kan, dat kan gewoon niet. Dus ja, dat is een beetje het probleem. Monique Nijhuis. Ja, Johan, voor haar uh, is de 100 meter is hetgene waar het om gaat. En die 50 is eigenlijk... Ja. Ja, ze, ik denk dat ze helemaal geen probleem heeft. Sterker nog, de eerste keer dat ze zich ook kwalificeert voor de Olympische Spelen... Monique Nijhuis draait al behoorlijk wat jaren mee... is nog nooit naar de Olympische Spelen geweest. Omdat ze altijd goed was op die 50 en niet op de 100. Nu draait ze het om. En natuurlijk, als je in een WK-finale een 50 meter... Zo hebt jouw nummer al die jaren... En uh, het, het zwemt niet helemaal zoals het hoort. Uh, dat is balen. Maar je merkt ook, dat ze begint teleurgesteld. En he, terwijl ze praat, merkt ze van ja, waar maak ik me zorgen over? Die 100 meter, dat, dat is gelukt. Ik draai met de beste acht van de wereld mee. Dat is wat ik wil. Ik ga naar de Spelen. Geen zorgen. Even terug naar het hele toernooi. Het uh, begon vorige week met goud op de 400 uh, Vrije Vrouwen. Uh, die waren de favoriet. Maar ja, dan moet je het wel waarmaken. En dat is knap. Dat is, dat is echt bijzonder knap. Omdat uh, drie van de vier dames, die, die kwamen natuurlijk ergens vandaan wat niet erg gebruikelijk is. Marleen is moeder geworden. Ranomi was vorig jaar gewoon heel erg ziek. Uh, was eigenlijk haar eerste grote lange baan weer in twee jaar tijd. En Inge Dekker, die met uh, veel met blessures, uh, schouderblessures uh, te maken heeft gehad. Um, alle ogen zijn op hun gericht, uh, de druk voelden ze ook... en dat ze dat vervolgens wel waarmaken, ja, dat, dat getuigt gewoon van professionaliteit. En dat betekent ook dat al die dames dat ook in staat zijn... om dat volgend jaar weer te doen. Ja, Inge Dekker is toch een vreemd verhaal, want uh, die eerste dag... was zij de grote teleurstelling op die 4x100. De rest moest het goedmaken voor haar, de achterstand die zij had opgelopen. En daarna pakt ze goud. Ik denk wat ik vooral zo goed vind... is dat ze een aantal dagen met dat gevoel heeft rond moeten lopen. Met die onzekerheid van welke vorm. En dan toch presteren. En nou dan gaf ze zelf al aan... Ja, ze heeft in een sprintgroep getraind de afgelopen jaar. Um, ik vind, ja, het is heel mooi dat ze Olympisch goud heeft gehad. Uh, dat heeft ze ook nodig. Inge draait nog langer mee. Ze uh, heeft altijd in de schaduw gestaan. Ook van Inge de Bruin, Marleen, Ranomi, later, Femke. Uh, en dat ze hier nu wel goud uh, pakt, dat getuigt van klasse. Maar zij moet het komende jaar dus andersom gaan werken. Wat Monique Nijhuis dus al heeft, hè, inhoud. Zij draait mee op die Olympische afstand. Moet Inge Dekker volgend jaar nog maar zien te bewijzen. Zij moet gewoon echt hard aan de bak het komende jaar. Ja, en dan uh, een, een tegenovergestelde geval. We hadden het er gisteravond al even over Femke Heemskerk... die heel sterk begon op die 4x100... Uh, toen, toen echt de achterstand uh, voor een groot deel goed maakte... en vervolgens eigenlijk een teleurstellend toernooi had. Ja. Ja, ik, ik, als ik kijk naar puur de tijden die ze heeft gezwommen... Uh, uh, heeft ze enorme progressie uh, geboekt. Uh, de momenten uh, die waren natuurlijk uh, niet goed niet gekozen. Niet de finales Nee, absoluut niet. Uh, ja, Femke heeft, uh, net als Inge zijn ze natuurlijk in Frankrijk gaan trainen. Uh, vooral bij, bij Femke is er heel erg veel gesleuteld aan haar raceplan. Voor het, vooral de 200 meter. Ze, is, uh, ze heeft geleerd op veel hoger tempo uh, te draaien vanaf het begin. Uh, licht te zwemmen, dus niet te veel krachten. Niet te veel energie te verspillen. Ja, dit was eigenlijk de eerste test om dat uh, uit te eigenlijk voeren. Dit een proeftoernooi? Dit is wel, ja, het is wel een beetje een proeftoernooi. Als je, uh, je je raceplan na al die jaren gaat veranderen... dat doe je niet in één keer goed. Hè. Nee, maar haar reactie na afloop was toch wel van... dat ze erg teleurgesteld was dat het niet gelukt was. Op de, op, de, op de momenten dat het moest. Nou, je en ik denk, het heeft, heeft daarmee te maken... plus het feit dat Femke is een hele uh, emotioneel persoon... Uh, ze wist dat na de 200 meter nog redelijk uit te schakelen. Ze liet er geen tranen om. Ze zegt, oké, okay, ik ga door met de 100. Waar ze vroeger dus al eigenlijk, dat zou ze niet eens uh, gekund hebben. Kon ze nu wel. 100 werd ze vierde in een hele goede tijd op een paar honderdste uh -huh. Dus daar mag je echt niet ontevreden over zijn. Maar daar, daar knakte ze toch. Toen was het op. En uh, dat zag je ook in de estafette, daar was ze leeg. En ik denk dat ze nu even een paar weken echt rust moet nemen. Goed terug moet kijken van hoe is dit toernooi gegaan, daarvan leren en dat vervolgens in september weer op gaan pakken. En wat kan ze ervan leren? Ik denk dat ze vertrouwen moet krijgen in haar raceplan. Dus uh, ze heeft laten zien in de halve finale wat de beste race voor haar is. Dat moet ze het komende jaar niet meer loslaten, niet meer aan gaan twijfelen, nog meer op gaan trainen. En dan weet ik zeker dat het in Londen goed komt. En dan Sharon van Rauwendaal, is dat eigenlijk al de nieuwe generatie die daarna komt? Ja, Sharon is 17. FMK is 23, dus ja, dat, in, in, in de zwemmerij duurt een generatie niet tien jaar. Tegenwoordig heb ik het gevoel dat het maar twee jaar duurt. En dan staat er weer een nieuwe generatie klaar. Ja, Sharon die, die is al langer tijd bekend als groot talent. Um, wat zij heeft gedaan... Zo'n jong meisje op een moeilijke afstand als een 200 meter rugslag winnen uh, of hè, brons winnen, dat getuigt van enorme klasse. En zij kan nog veel meer. Zij kan ook een goede 200 vlinderslag. Zij kan ook een goede 100 rugslag. Bij haar is het een kwestie van een beetje meer snelheid, wat detailwerk. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd wat zij volgend jaar al kan als 18-jarige met een hele carrière nog voorder. Ja, volgend jaar de Spelen van uh, Londen. Zijn we wat de vrouwen betreft breed genoeg en goed genoeg? Ik denk de hele ploeg is behoorlijk breed geworden. De, voorheen hadden we vaak hè, Pieter van Hoogman Inge de Bruin zwemmen. De finales haalden meteen ook medailles. Maar verder in de ploeg misschien één of twee nog wel een WK-finale. Nu zie je dat veel meer zwemmers toch die finale halen. Monique Nijer, Sebastian Verschuren, uh, Lennart Stekelenburg, uh, Juri Verlinde. Dat zijn, hè, je praat al over snel, acht, negen zwemmers die dat kunnen. In de zwemmerij is een finale halen op een WK al heel knap hoor. moeten we niet vergeten. Hoe kunnen we het toernooi voor de mannen typeren? Um, ik had gehoopt dat vooral Sebastian Verschuren... echt die stap naar de medailles zou maken. Uh, op de 200 meter. Dat ging mis. Uh, dat, uh, dat vind ik jammer, want dit is wel echt een test voor Londen. Um, ik denk dat ze in de breedte zijn gegroeid. Ik vraag me alleen af of het genoeg is om volgend jaar ook aan medailles uh, mee te doen. Of die jongens genoeg talent hebben om mee te doen in de top 4, top 5. Uh, nou ja, ze hebben een jaar de tijd om zichzelf te bewijzen. In de Est Vette doen ze het wel. Ze zijn vijftig geworden. Vandaag is heel erg knap. Maar uh, er moet nog veel gebeuren. Wat is het eerstkomende grote piekmoment? Nou ja, nu staat alles in het teken van Londen. Dus uh, in december gaan we uh, OS-kwalificatiewedstrijd in, in Eindhoven. Daar zullen de meesten naartoe gaan uh, trainen om daar de en daar kwalificatie vallen de meeste beslissingen. af te dwingen. En dan vervolgens een hele lang tweede uh, helft van het seizoen uh, voorbereiden op Londen. Johan Kenkhuis bedankt voor nu en voor de afgelopen week. Graag gedaan. I'm seeking fun, yeah, yeah. Simon Webb met No Worries. Wie hebben de meeste zorgen bij jou, Ronald van Dam? Nou, toch wel de jongens van de Red Bull. En dan vooral uh, Sebastian Vettel, zou ik willen zeggen. Uh, deze Grand Prix. Grand Prix telde de laatste negen edities acht verschillende winnaars... De enige die hem twee keer won in die periode was Lewis Hamilton. En die zou hem ook wel eens uh, drie keer kunnen, kunnen gaan winnen nu. Want uh, hij leidt met 7,3 seconden voor Jensen Buttons. Een teamgenoot bij McLaren. Button is de man die in 2006 uh, de enige overwinning pakte voor Honda. Toen hier op deze Hongaro-ring. Bewaart ook goede herinneringen aan deze baan. En dan is er alweer een gaatje van 7 seconden naar Vettel. Ja, we hebben inmiddels de... Tweede serie pitstops gehad. Uh, Dachten een paar te kunnen profiteren van een brandje aan boord bij Nick Heidveld. Die bij het uitkomen van de pits zijn motor opblies. En uh, ja, gokkend op de safety car situatie, want er wordt een uh, race geneutraliseerd. Als je dan op dat moment binnenkomt, zou je daarvan kunnen profiteren. Dat gebeurde dus niet. Zo blijft alles eigenlijk een beetje bij het oude. Met dat verschil dat uh, Vettel nog wat verloren heeft, uh, omdat hij wat langer doorging op zijn oude banden. En ligt nu derde. Webber op de vierde plaats voor Alonso. En dan de Japaner Kobayashi. Hij is de enige die pas één pitstop heeft gemaakt die op de zesde plaats ligt. Voor Felipe Massa, die net Nico Rosberg inrekende. Dan Paul Di Resta op de negende plaats. En Rudolf Rubens Barrichello. De man die al 313 Grand Prix reed in de Formule 1. Gevolgd door Schumacher. Dan heb ik het over Michael Schumacher met 2,77. En Jano Trulli, die ook net uitvallen was met 243. En bij de club van 200 voegt dus ook vandaag Jensen Button zich met zijn 200 ste Grand Prix. Maar vooraan zijn het dus de twee McLarens die domineren als we richting de helft van de race gaan. Het is nu droog. Je ziet ook aan de baan, het asfalt is echt droog aan het worden. Maar de buienradar voorspelde dus net dat er toch wel weer een buitje deze kant op komt. Dus of we het ook in de tweede helft van de race droog gaan houden, dat betwijfel ik. Maar de McLarens lijken zich helemaal nergens wat van aan te trekken. Die liggen gewoon keurig 1 en 2. En ja, je antwoord op jouw vraag, de man met de meeste zorg is de koploper in het kampioenschap. En dat is toch gewoon Sebastian. Jan nou ja, dan blijft het wel spannend, hè. Ja. Uh, Neptunus stond met 2-0 voor bij de pioniers. En ze waren toen al in de vijfde inning. Gaat het nog steeds zo snel, Theo? Ja, zeker. Tweede helft zes zitten we met uh, nu Pioniers aan slag. Michael Duursma, ze op het honk met een uh, honkslag. En nu aan slag uh, Mark Duursma, zijn broer. De twee beste slagmensen op dit moment bij uh, Pioniers. Maar nog steeds die 2-0 achterstand waar het eigenlijk uh, 3-0 had kunnen zijn... en moeten zijn voor uh, Neptunus. Want in de vorige slagbeurt kregen ze een honkloper op het tweede en op het uh, derde honk. Maar de, de tik van Regina op uh, de tweede honkman van uh, Pioniers was dermate slap... dat er uh, niet op gescoord kon worden en wel de derde nul viel... Opmerkelijke wissel trouwens in het uh, veld van uh, Pioniers... waar Dennis Buurding vervangen is, de startende werper... verdienstelijk gedaan. En hij is vervangen door Roger Kops. En dan zeggen de kenners, Roger Kops die was al met pensioen. Dat klopt. De man stopte twee jaar geleden met uh, honkbal op het hoogste niveau. Hij is inmiddels 37, maar is teruggehaald door het team... om uh, zijn ploeg te helpen in uh, de play-offs. Als een eenmalige actie, zegt hij, zelfs, uh, zegt hij zelf. En uh, hij deed het verdienstelijk in die zesde slagbeurt. Want hij hield... Uh, de pioniers in de race, doordat het nog steeds 2-0 is en deze wedstrijd dus nog niet gespeeld is, omdat het verschil klein is. En De werper bij Neptunus, Greg Anderson, de 30-jarige international, begint ook tekenen van vermoeidheid te tonen. Dat kun je zien. Hij begint wat honkslagen te incasseren. Pioniers zelfs meer honkslagen op dit moment dan Neptunus. Dus we zullen zien hoe dit gaat aflopen. Nog steeds in die zesde slagbeurt. Uh, Michael op het eerste honk. En we gaan kijken hoe dit afloopt. Geld. Malaga heeft het. Feyenoord niet. Is dat te merken ook, Ronald? Nou, je ziet dat, uh, dat Malaga nog niet zo heel ver is in de voorbereiding. In tegenstelling tot Feyenoord. Dat eigenlijk klaar moet zijn. Het is na 20 minuten nog 0-0. Tempo wordt eigenlijk door de Spanjaarden kunstmatig laag gehouden. Maar als het dan even versneld wordt. Is eigenlijk Feyenoord eigenlijk wel direct in de problemen. Twee keer De Vrij die onder druk uh, gruwelijk in de fout het ging. Eén keer kon Mulder redden. Andere keer werd er voorlangs geschoten. En van Nistelrooy heeft al een keer gescoord. Ook weer een aanval over de linkerkant. Waarbij razendsnel Van Nistelrooy werd gevonden. Maar uiteindelijk stond uh, de Nederlandse spits van buiten buitenspel. Ja, en van Feyenoord zou je kunnen zeggen het acteert wat onwerkelijk. On wat, wat onwennig ook. Um, ja, de ploeg is natuurlijk niet op deze manier de voorbereiding begonnen. Speelt met twee spitsen. Maar die spelen wel vanaf de buitenkant. Fernandes en Cissé. En dan moeten Elamadi, Klaasie en uh, Van Haarde zo af en toe de spits opduiken. Het is een systeem wat Feyenoord nog niet gespeeld heeft. En je ziet ook de onwennigheid voorin. Eigenlijk is er nou enige druk naar voren. Alleen Cissé een keer, maar toen stond hij bij het spel, heeft voorlangs geschoten. Maar het is allemaal heel moeilijk te zeggen, Feyenoord doet zijn uiterste best. Maar je ziet dat Malaga met alle verdetten die er in deze ploeg lopen, want we hebben Toula Lal, de Fransman, en ook Demi Keles, de speler die we kennen van Bayern München, ja, ze zetten geen stap te veel, spelen rustig rond, zijn hier bezig met een trainingskampje, wat uh, vandaag de derde en laatste wedstrijd heeft. Gewonnen van Utrecht, gewonnen van Roda, en vandaag dus spelend tegen Feyenoord, dat zich aan het voorbereiden is. Maar je ziet aan Koeman, de trainer die deze wedstrijd als enige maatstaf heeft... voordat hij aan de competitie begint. Dat hij niet tevreden is over, uh, over de uitvoering. Er zullen ongetwijfeld tal van afspraken zijn gemaakt in deze wedstrijd. Maar tot nu toe komt het er nog niet helemaal uit. Het spel ligt nu even stil. Omdat Jordi Klaas hier geblesseerd is uh, geraakt. Wordt nu weer opgelapt. En dan uh, ja, dat kan Koeman niet gebruiken dat er nog meer blessures gaan vallen. Want die waslijst is natuurlijk... Of die, die blessurelijst is alleen maar toegenomen de afgelopen week. Waarschijnlijk is er iets harder getraind. Er zijn wat ongelukkige botsingen wellicht geweest. Bijvoorbeeld op de linksbackpositie bij. Feyenoord, daar zou normaal Nelom spelen. Die zou dan in de concurrentie zitten met Bruno Martens-Indy. Maar beide zijn geblesseerd. En nu speelt er een centrale verdediger die vorig jaar nog bij Excelsior speelde. Kai Ramstein, ja, die heeft het daar lastig aan, aan die kant. Feyenoord worstelt dus tegen Malaga. Het is 0-0 na 22 minuten. Is langs de lijn. op 1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 Dit is Radio 1.